Aan de oorlog en ook de militaire bezetting in Irak in 2003 lag geen juridische basis ten grondslag. Zo luidt de belangrijkste conclusie van de commissie Davids. Dat betekent een fundamentele schending van het internationaal oorlogsrecht. Je mag niet zonder juridische basis zomaar een land binnenvallen. Verrassend... Helemaal niet, want al eerder kwamen internationale juristen... tot diezelfde slotsom. En ook ikzelf in een artikel dat in 2008 werd gepubliceerd. En zelfs de Amerikaanse Senaat oordeelde hetzelfde... over het optreden van de eigen Amerikaanse regering. Ook Britse en Australische onderzoekscommissies... kwamen tot dezelfde conclusies. Dus in feite zou je kunnen zeggen weinig nieuws onder de zon. Maar... Nu stelt het Nederlandse kabinet dat men in 2003 dacht dat een dergelijk mandaat wenselijk, maar niet noodzakelijk was. Is dat wel zo? Dat is niet het geval. Het internationaal recht was in 2003 namelijk niet anders dan nu, anno 2010. Ook in 2003 wees het internationaal recht namelijk al uit dat de militaire interventie in Irak ongeoorloofd was. En, zo luid in regel in het strafrecht, de burger en juist de regering wordt geacht de wet te kennen. Een zwakke verdediging dus. Wat nu? Wat moeten we met deze juridische doodzonde? In het strafrecht geldt dat iemand die zonder rechtvaardiging geweld tegen anderen gebruikt, geen beroep op zelfverdediging kan toekomen. Een burger die dan vervolgens zegt, ja maar ik dacht dat ik het mocht zal bij diezelfde strafrechter geen gehoor vinden. Zo iemand wordt gewoon veroordeeld. En moet dit voor politiek leiders dan anders gelden? Zo zou je je kunnen afvragen. Het Internationaal Strafhof onderzoekt op dit moment... de mogelijkheden tot strafvervolging... van Israëlische regeringsfunctionarissen en ook militairen... voor het beweerlijk illegaal starten van de laatste Gaza-oorlog. Is er dan wel een verschil met het illegaal starten van de Irak-oorlog, zo kan men zich afvragen. Het woord is nu aan de jury. Voor deze zaak ons parlement. Of misschien toch nog de rechter...